ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها Beste broeders en zusters, ik wil de komende minuten gaan gebruiken om te spreken over de dag der opstanding. Het is hard nodig om van tijd tot tijd ons te herinneren aan deze dag. Deze dag die vandaag als onderwerp van spot dient en niet meer als serieus wordt opgevat. Zelfs niet door een aantal mensen dat zich rekent tot de moslims, dat zich rekent tot de islam. Maar ik zeg, geef ze uitstel. Laat ze bezig zijn met hun wereldse leven. Laat ze bezig zijn met hun wereldse bezigheden. Totdat deze dag aanbreekt. Die hen met geweld uit hun graven zou doen opstaan. Die hen het lachen zou doen vergaan. Deze dag waarvan de opschudding hen verschrikt en de drukte hen verstikt. Deze dag waarop de grond op haar vesten schudt. Deze dag die ons in het vooruitzicht is gesteld door Allah subhanahu wa ta'ala. En iemand die zegt niet te geloven in deze dag, zegt dit niet uit ongeloof, maar puur uit hardnekkigheid en hoogmoed. Want het ontkennen van de wederopstanding is tegelijkertijd een ontkenning van je bestaan. Is tegelijkertijd een ontkenning van jezelf. Degene die beweert dat God niet in staat is om hem na zijn dood op te wekken. Is volgens mij vergeten dat diezelfde God hem heeft gemaakt. Diezelfde God... ...heeft hem gemaakt uit niets. Hij was bij wijze van spreken dood en is uit de dood ontwaakt. En daarom wordt ons verteld in een mooie overlevering... ...dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam) op een dag in zijn hand spuugde. En hij ging er met zijn vinger uit doorheen. En hij zei, Allah zegt, O zoon van Adam, je stelt mij in staat van onkunde... Terwijl ik jou van zoiets heb gemaakt. Wat betreft de dag des oordeels. Allah subhanahu wa ta'ala beveelt. De profeet Mohammed vrede zijn met hem. Het volgende tegen de mensen te zeggen. Bella wa rabbi la tuba'thun. <tussion> Thumma la Wel zeker bij mijn heer. Jullie zullen zeker opgewekt worden. En vervolgens zullen jullie op de hoogte gesteld worden van datgene wat jullie pleegden te doen. Dat er mensen zijn die twijfelen aan het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala de dag des oordeels kan laten beginnen. Tegen hen wil ik zeggen, het vergt slechts één blaas. Eén blaas in de bazaan door Israfil salam, Eén blaas en iedereen ontwaakt uit zijn graf. Eén blaas. ...die de dag des oordeels inluidt. De dag waarop de onrechtplegers... ...tot zwijgen worden gebracht. Het is geen dag van woordentwist en geschil. Het is geen dag van geklets en gepraat. Het is een dag waarop bij de handen... ...en de hoofden wordt gegrepen. De dag waarop een ieder zijn daden tegemoet gaat. Een dag waarop ieders mond... Het stilzwijgen wordt opgelegd en opdracht wordt gegeven aan de andere resterende ledematen om te spreken. Om een boekje open te doen over datgene wat jij pleegde te doen in het wereldse leven. Een dag waarop de haren vergrijzen. De haren zullen grijs worden van angst. En de misdadigers, als de misdadigers bezig zijn... Deze ontzetting en deze verschrikking te verwerken, worden zij ineens van alle kanten omgeven door de duisternis. En ze worden opgeschrikt door het angstwekkende geluid van de hel die voortgeslepen wordt door de engelen. En met angstogen kijken zij om hun heen, beseffend dat zij tot in de eeuwigheid verdoemd en verloren zijn. Het dringt tot hen door dat ze alles hebben verloren. En dan worden zij één voor één opgeroepen bij naam. En ze worden begeleid door vreeswekkende engelen naar de ondergang. Daar waar zij voor eeuwig zullen wegrotten. Daar waar zij keer op keer zullen roepen. O milk, Malik is de bewaker van de hel. O Malik. we hebben inmiddels onze les geleerd. O Malik. Deze kettingen bezwaren ons. O Melik, onze lichamen zijn reeds verteerd. O Melik, laat ons eruit. En wij zullen ons voortaan voorbeeldig gedragen. Wij zullen ons voortaan goed gedragen. Maar dan is het te laat. Want tegen hen wordt er gezegd, wees stil. Jullie hebben geen recht van spreken. Houd jullie monden. Kans is jullie eerder gegeven. En daar hebben jullie niks mee gedaan. En dan worden zij overmeesterd. Door het geweld. Door het toenemende geweld van de hel. En ze verdrinken in het vuur. Hun eten is van vuur. Hun drinken is van vuur. Hun kleding is van vuur. Hun lichtstoelen zijn van vuur. Alles. Maar dan ook alles is van vuur. En dan. Dan slaat hun schrik om in geschreeuw en gekrijs. Ze beginnen te schreeuwen, maar niets schijnt te helpen. Niets maakt deze bestraffing een stuk draaglijker. Niets doet de op hun hoofden stromende vuur ophouden. Niets verlicht de pijn. Hun gezichten en hun darmen spatten uit elkaar van de hitte. En precies op dat moment... Op dat moment beginnen de ontkenningen en de beschuldigingen heen en weer geslingerd te worden. Heen en weer gestuurd te worden tussen de kofar en degene die zich tyranniek opstelde tijdens het wereldse leven. Nadat zij elkaars grootste vrienden waren. Nadat zij elkaar in het wereldse leven pleegden aan te sporen door het overtreden van de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala... Zijn zij op deze dag elkaars grootste vijanden. Zij wogen van elkaar. En met een verwijtende vinger wijzen zij naar elkaar. Zeggende. Laula antum, lakunna mu'minim. Als jullie ons niet hadden misleid. Dan zouden wij zeker gelovigen zijn geweest. En steeds meer nemen zij afstand van elkaar. En luisteren naar deze aangrijpende versen. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala de toestand van deze mensen schetst. De toestand van deze mensen beschrijft. Hij zegt. Hij zegt als de onrechtplegers de bestraffing van Allah zouden zien. Dan zouden zij weten dat alle macht aan Allah toebehoort. En dat Allah hard is in de bestraffing. Degene die gevolgd werden in het wereldse leven. Die verklaren zich los van degene die hen pleegde te volgen. En ze zagen de bestraffing. En ze weten dat de banden met hen verbroken zijn. dat de banden met hen verbroken zijn. En dan zeggen ze, werd ons maar, dus degene die volgde, die zeggen dan, werd ons maar de kans geboden om nog één keer terug te keren naar het wereldse leven. En dan zouden wij ons ook losverklaren van hen, zoals zij zich van ons hebben losverklaard. Zie hoe degene die anderen pleegde te volgen in hun afdwaling Zie hoe zij op deze dag de wens koesteren om nog één keer terug te keren. Eén keer. Naar het wereldse leven. Waarom? Zodat zij goede daden kunnen verrichten. Zodat zij zich los kunnen verklaren van diegenen die hen deden afdwalen. Van diegenen die hen aanmoedigden om te zondigen. Maar te vergeefs. Die kans, die wordt hun niet geboden. Die kans hebben ze gekregen. En hebben ze onbenut gelaten. Het is voorbij. En als deze mensen van de hel hun verdiende straf aan het ondergaan zijn, dan kijken zij om hun heen, zich afvragend wat er gebeurd is met een aantal mensen die zich onder hen bevonden. Waar zijn ze gebleven? Ze zijn er niet meer. Mensen die zij in het wereldse leven pleegden uit te lachen en te bespotten. Vanwege hun toewijding aan Allah subhanahu wa ta'ala. Vanwege hun respect en eerbied... ...voor de regels van Allah subhanahu wa ta'ala. De mensen van de hel zijn op zoek naar deze mensen. Ze zien ze niet meer. Waar zijn ze? Maar dan wordt hun verteld... ...dat ze ongestoord aan het genieten zijn... ...van hun welverdiende paradijs. Een paradijs waar geen plaats is voor bestraffing. Waar geen plaats is... Voor de dood. Waar geen plaats is voor ouderdom. Waar geen plaats is voor gemoedskwelling en verdriet. En geen plaats is voor ziekte. En geen plaats is voor ongelovigen zoals zij. En om hun leed nog eens in te wrijven. Roepen de mensen van het paradijs met klinkende stemmen richting de mensen van de hel. Qad wajedna ma rabbuna haqa. Wij hebben reeds aangetroffen wat onze Heer ons had beloofd. Hebben jullie dan datgene aangetroffen wat jullie door jullie Heer werd toegezegd? En ze hebben dat aangetroffen. Allah heeft een ieder, ieder die zondigt, een ieder die zich niet aan de regels van Allah subhanahu wa ta'ala houdt. Heeft hem Jahannam beloofd. En dat hebben deze mensen ook gekregen. En dit vindt plaats voor de ogen van de mensen van de Araf. En dit zijn mensen die dankzij hun chassanaat buiten de hel werden gehouden. Maar hun chassanaat waren niet toereikend. Niet voldoende om hen toegang door het paradijs te bieden. Niet voldoende om hen het paradijs te doen betreden. En als deze mensen van de Araf hun blik werpen op de mensen van de hel, dan schreeuwen zij... La o onze Heer, plaats ons niet bij dit onrechtvaardige volk. Laat ons geen deel uitmaken van dit onrechtvaardige volk. Wij willen niet bij hun horen. En dan kijken ze de mensen van de hel verwijtend aan. En dan zeggen ze tegen hun, jullie aanhang heeft jullie blijkbaar toch niet kunnen baten... Jullie grote achterban heeft kennelijk niks voor jullie kunnen betekenen, want niets is opgewassen tegen deze overweldigende bestraffing van Allah subhanahu wa taala. En dan kijken de mensen van al-A'raaf de, de andere kant op, en ze werpen een blik op de genietende mensen van het paradijs, en ze zeggen tegen hen assalamu alaikum. En diep in hun harten koesteren zij de wens. Om bij hen te horen. Zij willen deel van hen uitmaken. Zij willen bij hun zijn. En die lang gekoesterde wens. Zou uiteindelijk ook in vervulling gaan. Als Allah subhanahu wa ta'ala. Alsnog deze mensen van de Araaf toestemming geeft. Om het paradijs te betreden. Dit. Terwijl de mensen van de hel. Steeds meer pijn. En steeds meer vernedering. En steeds meer agressiviteit ondergaan. En dan roepen zij met aangeslagen stemmen. Zij roepen met onthutste stemmen richting de mensen van het paradijs. Doet over ons stromen van het water. En datgene waarmee Allah jullie heeft beschonken. Maar hun verzoek wordt keihard afgewezen. En dan wordt tegen hen gezegd. Voorwaar Allah heeft deze zaken voor jullie verboden gemaakt. Deze zaken zijn bedoeld voor de mensen van het paradijs. Deze zaken zijn bedoeld voor de rechtgeleide dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala. En niet voor de ellendelingen zoals jullie. En zo verdrinken zij verder in het vuur en in de bestraffing. En voor de allerlaatste keer worden de mensen van de hel getrakteerd. Op een optreden van hun grote idool. Op een optreden van hun favoriete ster. Iblis, de vervloekte. Nog één keer mag hij schitteren. tussen aanhalingstekens. Nog één keer krijgt hij het woord. Nog één keer mag hij zijn fans toespreken. En dan houdt hij een daverende preek. Waarin hij het volgende zegt tegen de mensen van de hel. Tegen zijn fans. Tegen zijn volgelingen. Hij zegt... Inna allaha wa'adakum wa'dal haq Wa fa' fa'akhleftukum Wa ma kana liye alaykum min sultan Illa an da'outukum fa'astajabtum li, Fala taloomuni walumu loomu anfuzakum Ma ana bimusrichikum wa ma antum bimusrichia Inni kafartu bima ashraktumuni min qabla Oftewel, hij zegt tegen hen, voorwaar Allah heeft jullie een ware belofte gedaan en ik heb jullie een belofte gedaan. Maar ik liet jullie in de steek. Ik had geen macht over jullie. Behalve dat ik jullie uitgenodigd heb. Waarop jullie op mijn uitnodiging zijn ingegaan. Verwijt mij daarom niets. Verwijten jullie jullie zelf maar. Ik kan jullie niet helpen. En jullie kunnen mij niet helpen. Voorwaar ik verwerp het dat jullie mij voorheen als deelgenoot naast Allah plaatsten. En met deze... Spreek van de Iblis. Verdrinkt elke grijntje hoop van de mensen van de hel. En wordt hun leed alleen maar groter en groter en groter. Zij beseffen dat ze verloren zijn. Verloren tot in de eeuwigheid. Niemand kan hen nog redden. Niemand kan iets voor hen betekenen. En daarom is het ontzettend belangrijk. Dat wij begrijpen hoe gelukkig wij zijn. We mogen onszelf gelukkig prijzen. Dat wij nog steeds die kans binnen hand bereiken. Dat wij nog steeds. berouwvol kunnen terugkeren. Naar Allah subhanahu wa ta'ala. Zorg ervoor. Dat je niemand gehoorzaamt. Als dit zou betekenen. Dat je Allah subhanahu wa ta'ala ongehoorzaam bent. En ik zeg je één ding. Als zelfs. Je moeder. Je vader. Je broer. Je zoon. Je dochter. Je oom. Je familieleden afstand van jou zullen nemen op de dag des Oriërs. Wie kan je dan nog baten? Wie kan dan nog iets voor jou betekenen? Niemand van ons wil tot deze mensen behoren die constant overmand zullen worden door het vuur. Dat hun ingewanden en hun huid doet smelten. Met vlijmscherpe voorwerpen worden hun lichamen toegetakeld. Worden hun gezichten bewerkt Etter en bloed ontspringen uit hun gezicht. Hun lichamen vallen in stukken uiteen. Hun organen spatten uit elkaar van de dorst. En telkens, let op. Telkens als hun huid door branden wordt verwijderd, worden zij voorzien van een nieuwe huid. Om de pijn te blijven voelen. En zij verlangen hevig naar de dood. Zij vragen om de dood. Zij wensen de dood. Dat is hun grootste wens op die dag. Zij verlangen hevig naar de dood, maar dood gaan ze niet. De bestraffing heeft hun gezichtsvermogen, hun spraakvermogen weggenomen. Hun neuzen en oren afgekapt. Hun botten verbrijzeld en versplinterd. Hun lichamen verscheurd. En ze zijn van binnen volledig uitgehold door de skorpioenen en de slangen van de hel... ...vastgeketend... ...slepen zij hun ingewanden ...over de grond... ...hun gezichten zijn zwart van kleur geworden... ...mogen Allah subhanahu wa ta'ala... ...jou en mij hiervoor behoeden... ...mogen Allah subhanahu wa ta'ala... ...ons allemaal hier tegen beschermen... ...en tot slot... ...beste broeders en zusters... ...het feit... ...dat deze verschrikkingen... ...en deze gruwelijkheden... ...en deze preek van de shaitaan... Vermeld staan in de Koran is een blijk van Allahs barmhartigheid. Waarom? Omdat hij ons hiermee wil waarschuwen. Voor het slechte einde dat Iblis en zijn volgelingen toekomt. Dus laat dit een les voor ons allen zijn. En laten wij alles op alles zetten. Meer onze best gaan doen. Om het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala voor ons te winnen. En daarmee ook uiteindelijk... Deze gruwelijkheden te ontsnappen. Deze verschrikkingen te ontvluchten. Nu dat wij nog de kans hebben. Subhanakallah.